Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Ho, ho. Dit is Jeroen Tjapp van met het NOS-journaal. De wet tegen zorgfraude gaat het vanavond niet halen in de Eerste Kamer. Volgens die wet zouden zorgverzekeraars in patiëntendossiers mogen kijken. De wet is in 2016 goedgekeurd door de Tweede Kamer. De PvdA, toen nog voorstander, is nu tegen. Daarmee is er in de Eerste Kamer geen meerderheid meer. Via het patiëntendossier zou gecontroleerd kunnen worden... of het juiste tarief is gedeclareerd door zorgaanbieders... die geen contract hebben met een verzekeraar. De inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken... hoe politie en het OM omgaan met slachtoffers van zedenzaken. Aanleiding is onder meer het optreden van de politie in de Hoornse zedenzaak. Een 28-jarige vrouw spoorde zelf de man op die haar aanrande... maar vond dat de politie te weinig wat haar informatie deed. De inspectie concludeerde vorig jaar al dat de politie in deze zaak steken heeft laten vallen, waarna de Tweede Kamer opriep tot een breder onderzoek. De Nederlandse advocaat Victor Koppen eist dat hij weer wordt toegelaten als advocaat van een kopstuk van de Rode Kmer, die door het Cambodja-tribunaal is veroordeeld. In die zaak loopt nu het hoge beroep, maar afgelopen weekend werd duidelijk dat Koppen hem niet meer mag verdedigen, omdat hij niet meer in Nederland als advocaat zat ingeschreven. Volgens Koppen was dit al lang bekend in Cambodja en hij suggereert dat hij het slachtoffer is van politieke spelletjes rond het Cambodja-tribunaal. Nederland heeft er twee, twee sterrenrestaurants bij. Ook zijn er twaalf één restaurants bijgekomen. Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de Michelin-gids. De restaurants die een tweede ster krijgen zijn restaurant Sabero in Roermond en Pure Sea uit Katzand. Ajax heeft in de achtste finales van de Champions League geloot tegen Real Madrid. De eerste wedstrijd is in Amsterdam en de return is in Spanje. Real won de afgelopen drie edities van de Champions League. Het weer eerst regen, later vanuit het Zuidwesten droog. Het wordt 6 tot 9 graden. Morgen droog, in de middag wat zon en een gaat of 7. De dagen daarna wisselvallig en het blijft zacht. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 FM. Ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM. Met men. nu ZFM lunch. Vrouwen en humor. <laughs> Ik weet het niet hoor. <laughs> Ik vind het een moeilijke combi, vrouwen en humor. Ik vind het een ongemakkelijke combi. Het was ooit het thema van Vrouwendag, hè? Vrouwen en humor. In 2004 was vrouwen en humor het thema van Internationale Vrouwendag. Hoewel ik niet denk trouwens dat het thema internationaal was, want het was bedacht door de Opzij. En dat is geen internationaal blad. Je hebt niet de On Her. Of de sur -Elle. Die heb je niet. Of de. In Congo. Die heb je niet. En wat ze dan altijd doen, de vrouwen van de Opzij, of Vrouwendag, wat ze overdag doen, weet ik niet. Ik denk cursussen en workshops en zo. En s'avonds komen ze altijd bijeen in de rode hoed in Amsterdam, in de Red Hat, in de Chapeau Rouge. En dan eh, nodigen ze altijd vrouwen uit in het kader van het thema van dat jaar om op te komen treden. En toen het thema eh, vrouwen en humor was, hebben ze mij niet gevraagd. GELUIDEN. En ik weet dat op de dag van vandaag werkelijk niet of ik daar nou opgelucht of beledigd over moet zijn. Want ik weet het niet met dat thema. Ik ken weinig grappige vrouwen. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit een vrouw een goede mop horen vertellen. En dan zeg ik het weer verkeerd. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit een vrouw een mop goed horen vertellen. Zo moet ik het zeggen. Ja. Wat is er? Niks. Zeker weten. Ja. Verveel je je? Nee, ik ben klaar. Waarmee? Met mens zijn. Wil je dood? Nee. Wil je leven? Best. Wil je niks? Ja, niks. Maar je wilt toch wel iets? Jij wilt toch wel één ding het aller allerliefst? Nee, zo is het goed. Zo is het goed. Hoe kan het nou goed zijn? Kijk naar buiten. Lees de kranten. Look at your TV. There is a war going on out there, girl. You gotta get up and you gotta do something. Anything. Uh -huh. Aha. <lacht> Heb jij geen strijd te voeren? Kan jij niet ergens voor opkomen, hè? Of voor iemand anders? Voor iemand anders? Ik zeker. Nou, straks misschien, maar nu even niet. Nu ben ik even klaar. Met mens zijn? Ja. En met vrouw zijn. Ik ben doorgeëmancipeerd. Oh. Ik ben beyond geëmancipeerd. Ik ben het levende bewijs dat de vrouwenemancipatie in Nederland geslaagd is. Kijk maar. Omdat je niks doet? Ja, ik ben klaar. En andere vrouwen dan? Welke andere vrouwen? Jullie. Nee, echt andere vrouwen. Die het moeilijk hebben? Onderdrukte vrouwen. Moslima's. Nou, bijvoorbeeld. Sommigen. Hebben die het moeilijk? Nou, niet altijd en niet allemaal. En misschien ook niet hier. Hier ook? Ja, oké, okay. okay. hier ook. Maar sowieso anderen. Denk eens aan een vrouw die mishandeld wordt. Een vrouw die niks mag. Van de wet niet... En van niemand niet. Een vrouw die het gewoon sowieso veel minder heeft dan jij. Vrouwen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Die leven onder de armoedegrens. Met aids, zonder medicijnen, zonder voorbehoedmiddelen. Want dat mag niet. En dan raak ze toch zwanger. En er zijn niet genoeg supersterren om al die kinderen te adopteren. En het zijn ook nog Aidsbaby's. En die wil al helemaal niemand hebben. En moet je je voorstellen dat je besneden wordt. Dat je niet eens een keuze hebt dat het gewoon gebeurt. Ja, daar kan ik Be toch niks aan doen? Dat is toch allemaal niet mijn schuld? Ik juich het niet eens toe, als het al waar is. Nou, wil je ook geen man? Heb ik al. Een kind? Heb ik. Carrière? You. Hobbies? Nee. Vriendinnen? Soms. Een boeiend seksleven? Gaat je niks aan. Jij wilt toch ook wat alle vrouwen van 30 plus willen? Nee, ik ben klaar. Wat zou je absoluut niet willen zijn? De Snijdenares. Hm? Dat zou ik echt niet uit principe of zo... maar het lijkt me gewoon zo vreselijk goorwerk. Ik zei dat net van die duimen, dat zei ik. Omdat sommige hetero mannen altijd maar zo bang zijn... dat ze meteen in hun reet geneukt worden door homo's. Dus ik bedoel het gewoon politiek. Ik zocht een equivalent voor wat mannen kunnen iets ergens instemmen. Bij vrouwen die moet je ergens overheen schuiven. Me, met een, uh, daarvoor af aan een uh, leuk stukje kabaga van Sanne Wallis de Vries. Zeg Dolly. Zeg uh, Ruud. Zeg jij had nog een artiest in het licht. Ik heb er nog een paar. Ja, ik ook nog. Ik heb ja. er nog één. Maar okay. jij mag eerst. Ja, oké. Okay. Dan uh, vraag ik uw aandacht voor uh, Dave D. En, uh, die heb, daar heb ik twee nummers van uitgezocht. Een beetje bekende. Gezellig. Leuk Komt nog. ie. <laughs> In het licht. Bend, bend, just. to the hustle <laughs> bend it bend it just a little bit and take it easy show you're liking it now. Zo heette het gezelschap officieel. En jij weet vast nog meer te vertellen. Jazeker, want het uh, draait uh, vandaag dus om Dave Die, Oftewel ja. David Harmon... Uh, Dave D die is namelijk jarig vandaag. Hij is geboren in Salisbury op uh, 17 december 1941 so. in uh, Groot-Londen. Uh, zo. So. Oh nee, in Groot-Londen is die overleden, sorry, ja, op 9 no. januari 2009. Ja. Uh, hij was een Engelse zanger, songwriter en A&R-manager... bekend uh, van de popgroep die jij zo net nou juist noemde... En nadat hij deze groep in 1969 verlaten had, begon hij een solocarrière. Maar ja, die was commercieel gezien nou niet heel erg succesvol. Dus daar gaan we het maar niet verder over hebben. Hij ging naar de, het Adcroft School in Trowbridge. Th en na het verlaten van de school werd hij politieagent in opleiding bij het Wiltshire Constabulary. En als zodanig was hij op 16 april 1960... als een van de eersten ter plaatse bij een auto-ongeluk... waarbij Eddie Cochran opkwam. En waarbij Gene Vincent heel ernstig gewond raakte. Hij werd beroepsmuzikant in 1962. En zijn eerste groep was Dave D. de Bostons. Ja. De groep die toerde door het Verenigd Koninkrijk en Duitsland... en speelde bij het, uh, in het voorprogramma van de Honeycamps... En vervolgens hebben ze hun naam veranderd in Dave D, Dozy, Biggie, Mick en Titch. Dat kon uh, niemand onthouden toen de tijd. <laughs> nee, dat kan ik me wel een beetje voorstellen, zeg. Het ja. is me nogal een volgorde. Ja. In ieder geval verliet hij uh, de band om als soloartiest te worden... soloartiest te worden in september 1969. En hij bereikte de nummer 42 in de hitlijsten... met zijn single My Woman's Man. Hij stopte met optreden en werd een manager, zakenman en fondsenwerver... voor charitatieve doelen. Hij werd ook gekozen tot Justice of the Peace... een functie die vergelijkbaar is met die van kantonrechter in Nederland... of vrederechter in België. In zijn latere jaren woonde hij in Cheshire... en vanaf begin 2001 leed hij aan prostaatkanker. Maar hij bleef optreden tot bijna aan zijn dood... Door, door die ziekte in Kingston Hospital Zuidwest-Londen op 67-jarige leeftijd. Ja, het is triest. Ja. Ja. Ja. ja. Goed, Dave die Biki, Mick en Titch en u hoort de twee nummers. Namelijk Bandit en Zabadak. Hoe <laughs> verzingen ze een titel? Ja, ja, ja. Ja. Oh ja. Wel origineel. Ah, daar is die weer hoor. Tuurlijk. Ja, onze jongen. Onze jongens.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 I'm going back Christmas to the place where I felt most at home. Ik heb helemaal niks met kerstplaten, dus niet zo veel tenminste. Maar deze. Ja, ik ben ook natuurlijk vreselijk bevooroordeeld. Ah, al was dat niet zo. Het is gewoon een verschrikkelijk goed is een heel erg goed zo. Ja. Going back for Christmas. Alain Clark met zijn vader, Dean. En, uh... Ja. En dit is Chef Special. Chef Special.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 Got your dance, got your move, got your drum It ain't nothing like my son, but it do sound like fun What's that song you got in your headphone? Can I listen to me some? I know you think I'm a little different But I'm still somebody, Somewhere Where you going, what you drinking? Can I have me one? It's all boy, it's all good It's all bueno, bene, bueno Let's go Let's go. Oh, oh, oh, amigo. Cause I'm gonna follow if you take the lead. Strangers are strangers until they meet. Oh, I'm gonna follow if you take the lead. Strangers are strangers until they meet. Oh, strangers are strangers until... Come wake me up and I'll follow, please don't leave me astray Come wake me up cause I feel it getting bigger every day Or oh, Come wake me up and I'll follow, please don't leave me astray Come wake me up and I'll follow you Oh amigo, let's go Oh, oh amigo, let's go Show. En het liedje heet Amigo. En dat was de akoestische versie. Mooi hoor. Ja, vond ik ook wel. Ik vind, ik vind die gewone ook heel, heel, helemaal te gek. Maar ja. dit was wel heel lekker. Ja. Ja. Kun je nagaan hoe een nummer verandert dan, hè? Ja. ja. Zo is dat. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, ja, en uh, er is groot nieuws voor Noord-Holland. Want Noord-Holland is weer uh, drie restaurants met Michelin-sterren. Met vermeldingen in de Michelin-gids Rijker. In het Marte Theater in Amsterdam zijn de sterren weer uitgedeeld. En een van de gelukkige chefs is Menno Post van restaurant Olifijn in Haarlem. En dat is een restaurant wat zich bevindt in de kleine Houtstraat. En dat opende nog maar vijf maanden geleden. Dus moet je nagaan wat daar voor team staat te werken. Dat je nu al die ster naar binnen mag slepen. En Menno Post werkte trouwens eerst als chef bij de Bokkendorens in Overveen. Maar daar is hij in januari vertrokken. Uh, en daarnaast kregen twee Amsterdamse restaurants een ster... en wel restaurant Boek van Tim Koolstein en sommelier uh, Lendel Meinheimer, en restaurant 212 van Richard van Oosterbrugge en Thomas Groot. Goed, uh, naar het andere nieuws... Ehm... Um...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 dat een andere vriendelijke automobilist... de bestuurder naar het ziekenhuis heeft gebracht ter controle. Maar dat is nog onduidelijk. Dan heeft de politie in Haarlem een 55-jarige inwoner aangehouden... die wordt verdacht van het doden van zijn echtgenote. De 38-jarige vrouw werd gisteren doodgevonden... in een woning aan de Van Deventerstraat in zijn woonplaats... De man meldde zich gistermiddag bij de politie met de mededeling... dat hij zijn vrouw om het leven had gebracht. Daarop werd hij direct aangehouden. Agenten vonden later het slachtoffer in de woning... en het gezin heeft twee minderjarige kinderen... en zij zijn opgevangen en ondergebracht bij een zorginstantie. De politie doet onderzoek. Dan even kijken of ik zo snel kan... Uh, omschakelen naar een bericht... wat ik nog eigenlijk had willen lezen. Uh, nou, die kan ik even zo gauw niet meer vinden. Dan denk ik... Oh, wacht even hier. Uh, want het gaat nog eventjes over dit, uh, dat jeugddebat... wat zich donderdag uh, heeft afgespeeld in het raadhuis. Um, er waren natuurlijk uh, de groepen acht van alle basisscholen... hadden twee afgevaardigden gestuurd om het jeugddebat te voeren, het jaarlijkse jeugddebat. En uh, wij kregen hier heel spontaan uh, leerlingen... supervrolijke leerlingen van basisschool De Duinroos... Uh, op bezoek, die uh, zeiden dat ze gewonnen hadden. En in feite was dat zo, maar in feite was dat ook niet zo. Want het werkelijke, daadwerkelijke debat... is gewonnen door Puk Wessels en Ella Kuyn van de school... En uh, zij hebben dus dat jeugddebat 2018 gewonnen. En wat had nou de Duinroos gewonnen? De Duinroos die uh, had, waren met een idee gekomen uh, om goedkopere zwemkaartjes... voor de jeugd uh, te laten uh, uh, ontstaan voor de Zandvoortse kinderen... En uh, met hun idee is door de jeugdraad gekozen. En daarmee, met dat onderwerp, is de Duinroos dus winnaar geworden. En dat onderwerp dat, uh, zullen, zal aangepakt worden. En uh, ja, we wachten rustig af of het inderdaad gaat gebeuren... dat die kaartjes voor het zwembad goedkoper gaan worden. We houden u op de hoogte in ieder geval. Maar voorlopig gaan wij door naar het weer.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 En uh, geleidelijk aan is het droog geworden en uh, zoals vanmiddag komt af en toe de zon tevoorschijn tussen de wolken door. De west- tot zuidwestenwind waait vrij krachtig aan zee en de temperatuur gaat vandaag stijgen en blijft hangen op zo'n 7-8 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en droog en het koelt af naar een graad of 4. Gaan we eens kijken wat morgen gaat doen. Dan is het bewolkt, maar wel droog. En de zuid tot zuidoostenwind neemt in kracht toe en is dus krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt wederom, net als vandaag, naar zo'n 7 of 8 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Een beetje lasso. Met je lasso. Ja, lasso. <laughs> ja, zo, even uh, ademzogen, witte vee en zo. Ja, heel ja, ja, ja. gezellig. Oh, dan mag je ook niet meer zeggen, zo dus ook dat is een discriminatie. Wat? Ja, nou ja, Indianen en een blanke, nee, dat kan allemaal niet meer natuurlijk. Nee, oh, oh, dat is oh, dat niet meer. Voelden de Indianen zich weer gediscrimineerd? Ja. ja, Je mag je ook niet meer verkleden als Indianen. Nee, je mag, nee niet je, niet scowboy, je mag ook niet meer als cowboy. Je mag ook niet meer. Nee. nee. Nee en uh, het boekje van Annie en Rismi, tien kleine negentjes mag ook niet meer. En Duo Penotti ook. Niet nee meer. mag ook niet meer. Nee, nee. nee. nee. mag allemaal niet meer. <laughs> Onzin allemaal. Is dit land ziek? Ja, ja een beetje wel. ja. Nou, ja, heel ja, erg ja. hoor. Het wordt tijd dat er een dokter komt die het opknapt. He? Jazeker. zeker. Spuit. Even normaal doen met z'n allen. Zo is dat. Ja. Goed, hey, wie uh, ja. was dit? Dit was uh, Henk Williams, de Henk third. The third. The third. Ja, oh, ja. de deelt nog wel. Zo. Ja, ja, ja. Dus ja waren met er waren uh, nog twee vormen. Jazeker, ja. Henk oh. ja, ja. Oh, okay. Williams 1 uh, had je. En ja. Dan, uh, nou ja, dat was gewoon Henk Williams. En ja. toen kwam Henk Williams Jr. Ja. Ook een muzikant. En ja. nu uh, de kleinzoon van de eerste Henk Williams. Dus was. dat is Henk Williams III. Zo. En uh, hij zong hier het nummer My Drinking Problem. Ik vond nou. hem zo geinig. Ik denk, ja. nou, die gaat erin vandaag. Die gaat erin vandaag. Ja, ja. ja, ja, ja je ja. hebt ook een drankprobleem, toch? Uh, uh, ja, sinds. Uh, <laughs> Ja, ja. die heeft namelijk een drankprobleem, heren, dat u dat heeft weet. Ja, ze lust namelijk geen drank. Ja, dat is wel eens een probleem, ja. dat is een probleem, toch, is je geen dranklust? Ja, soms niet leuk, nee. En dan moet je zo met oude jaarwisseling, moet je weer champagne drinken, terwijl je nee, nee, ik sta gewoon met een beker melk, hoor. Oh, ja? Ja, echt. Kijk maar op mijn Facebook, ik sta oh. gewoon met een beker melk te proosten. Ze okay. kunnen me wat, ja. Okay. Ja, dan nee, moet je nee. nagaan dat ik een slijtersvrouw geweest ben, hè? Ja. Mijn man had een slijterij. Ja, ja, ja. ja. En dan vroegen ze aan de klanten: van, welke whisky is nou lekker? Want dan hadden we hadden zo zo'n whiskyhoek. En dan zei ik: dus toch allemaal niet te zuipen, die bende? <laughs> dan kwam jij met een pak melk, in. Ik had beter met een melkboer kunnen trouwen. <laughs> ja. Ah, Oké, okay, ja. nou. Heb je er alweer een? Ja, ik heb er nog Altijd een. in het licht. En wat voor een? Oh, Paul Rogers, zanger van Free met deze monster All right now. Vijf minuten bijna denk ik, ruim vijf minuten lang. Nou, geef niet. Goed nummer. took her home to my place watching every move on her face she said look what's your Dat is allemaal lastig. <laughs> <Allemaal>, uh, <laughs> Paul Rogers dus, uh, dames en heren, die uh, de man uh, zanger van onder andere de band Free. En uh, Paul Rogers uh, ja, was niet een kleine jongen, heerlijke stem trouwens om naar te luisteren. Uh, de man werd, uh, even wachten hoor je, ja. ja daar is het. De man werd uh, geboren in Middlesbrough. Op 17 december 1949 is vandaag dus 69 jaar geworden. Uh, Britse zanger, bekend van bands zoals Free Bad Company, The Firm en Queen plus Paul Rogers. Hij heeft het inderdaad ook een kortere tijd met Queen geprobeerd. Was niet zo'n groot succes overigens. Sinds 2011, sinds oktober 2011, heeft Rogers ook de Canadese nationaliteit. Nou, een heerlijke zanger. En u hoorde natuurlijk. Uh, van hem het liedje All Right Now... wat eigenlijk een van zijn aller, allergrootste hits is geweest. Met de band Free... van het album Fire and Water. Yeah. Zeg Dolly. Zeg Ruud. Jij hebt nog heb... iets leuks. Ja, ik heb zeker nog iets leuks. Nog twee... Uh, Artisten. Zij, weet, even kijken hoor. Oh, van één is het de sterfdag... en de ander weet ik even oh. gauw niet. Maar dat zien we zo wel. Dat zien we zo wel. In ieder geval is het, is, uh, is het een bijzondere dag... voor deze twee mensen. Oké. Okay. Kan die? Ja hoor. Kom ze. Kom maar worden. In het licht. Ja. Het dos no ver no mal una sonda perdido Do mar nas ondas verdes do mar é doce morrer no mar nas ondas verdes do mar Doe maar Je verrast ons weer. Artiest in het licht. I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 Heute bin ich zum ersten Mal richtig verliebt. Een duet van Freddy Brek met de bekende zangeres Maria Knogas, dames en heren. <laughs> oh, oh, oh, oh. Ja, nou, jij niet door, hè? Stiekem even de microfoon opgezet. Oh, nee, dat ben je niet. Oh, ja, wat tuurlijk. erg ben jij. Oh. Sorry hoor, mensen. Ja. ja, Soms moet het er even uit. Ja. Ja. ja. Goed, maar we hebben niet zo gek van tijd meer. dus nee, Ik zal het even gaan vertellen, want dit was uh, Freddy Beck... en het is vandaag zijn sterfdag, 17 ah. december 2008. Ah. Is hij overleden nadat hij eerst geboren was op oh. 21 januari 1942? Oh, dat is wel zo. Hij was wel eerst geboren. Eerst wel, ja. Oh, en toen okay. daarna was... Nee, niet andersom. Oh. Nou, hij was een, een, een Duitse zanger, componist, producent... en natuurlijk bekend van zijn slagerliedjes uit de jaren 70 en um, de eerste dame die wij hoorden... daar was ik nogal van onder de indruk... een prachtige zangeres, mooie stem... is ook haar sterfdag. Uh, 2011, uh, of deze dag, is ze overleden. En zij was een volkszangeres uit Kaap Zo. En ze stond bekend als de diva op blote voeten... Oh. omdat ze de gewoonte had om blootsvoets het podium te betreden. Dat zijn die show ook. Ja, dat is waar. Ja, ja, nou ja, daar was er <laughs> dus uh, nog eentje, ja... Wow. Ja. En, en uh, het, het is in Kaapverdie zo'n grootheid dat uh, zelfs uh, uit, als een eerbewijs uh, de luchthaven van Sao Pedro is omgedoopt tot het Cesaria Evora, want zo heet ze Cesaria Evora International Airport. Zo. Dus nou, dat is wel iemand ah, dat is wel hoor. Ja, ja, uh, uh, van iemand. Uh, ja. Hey Hé, ja? jij jij bent uh, natuurlijk uh, goed klassiek onderlegd, hè? Uh, uh, nou ja, valt wel mee hoor. Ja, wat dan? Nou, ik wilde jou even een quizvraag voorleggen. Oh nee. Hè? Op, welk, op welk klassiek stuk was dat Grote Rozen gebaseerd? Welk klassiek stuk? nee, nee, nee, nee, nee, nee. ik heb geen idee. Die overturen Dichter und van Frans ah, Frank. Okay. Ja, maar ja, natuurlijk, ja, ja, ja, ja, ja, dat heb ik toch gewusst? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, zo onmogelijk. Het <laughs> is echt onmogelijk. Ja, het is very impossible, hè? Ja, het yeah. is impossible. Ja. Yeah. De laatste. Not, not possible. De it's laatste. Impossible. Tell the sun to leave the sky. is just impossible. It's impossible.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 Deep from Russian to the shore, it's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world?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 Digital, digitally remastered staat er dan keurig netjes achter. Oftewel, digitale remaster van dit prachtige liedje: It's Impossible. Maar het is wel mogelijk, want we zijn er klaar mee. Ja, het zit er weer op. Zit er weer op. We gaan snel afscheid nemen, want de klok is onverbiddelijk. Dolly, hartstikke ja, duim weer, meisje. Ja, geen duim. Jij ook. En mensen, tot woensdag en donderdag weer. Ja, woensdag ben ik weer samen met Deb En jij donderdag met Ron. Nou, goed, weer gezellig. Ja, zo is het. Met Roy. Roy, Roy, ja. ja. Oké, okay. toe! <laughs> 3FM wens jullie allemaal fijne dagen en...